Zes uur. Frits Hemmelkamp met het NOS Journaal. Het kabinet moet extra geld uittrekken om het lerarentekort tegen te gaan. Die oproep doet PvdA-leider Lodewijk Asscher vandaag in de Volkskrant. Ook wil hij dat de belasting voor ouderen en mensen met een laag inkomen omlaag gaat. Asscher hoopt dat het kabinet zijn plannen overneemt. Anders dreigt hij tegen het belastingplan en de onderwijsbegroting te stemmen. Of het kabinet daar gevoelig voor is, is nog maar de vraag. GroenLinks lijkt de plannen wel te gaan steunen. Reddingswerkers in Taiwan hebben een dag na de instorting van een brug de eerste lichamen geborgen. Het gaat om vier gastarbeiders uit Indonesië en de Filipijnen. Ze zaten op bootjes onder de brug toen die instortte. Door de instorting raakten tien mensen gewond, twee mensen worden nog vermist. Waarom de 140 meter lange brug het heeft begeven is nog onduidelijk. Mogelijk is de brug beschadigd geraakt door een orkaan die een uur eerder over het gebied trok. Een man die in België is opgepakt voor een moord uit 1992, heeft nog drie moorden bekend. Tijdens een verhoor gaf hij toe in de jaren 90 drie vrouwen om het leven te hebben gebracht. Bij twee van die zaken was hij helemaal nog niet in beeld als verdachte. De zaak kwam aan het rollen toen hij werd veroordeeld voor diefstal en zijn DNA moest afstaan. Daarmee kon hij worden gelinkt aan de zaak uit 1992. Hij zal worden vervolgd voor een viervoudige moord. In Belgische media wordt hij inmiddels een seriemordenaar genoemd. De band Hoover ik mag België vertegenwoordigen op het Songfestival volgend jaar. Het land is daarmee de eerste die zijn inzending bekendmaakt. De band was al drie keer eerder gevraagd om namens België naar het Liedjesverstein te gaan, maar bedankt het elkens. Het liedje is ook al gekozen, maar blijft voorlopig nog even geheim. Het Songfestival zal in mei volgend jaar in Rotterdam plaatsvinden. Het weer. De dag begint vrijwel overal droog, met temperaturen tussen de 7 en 10 graden.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 See Voor de Zandvoortse Radio 106.9. Dit is ZFM. Don't you feel like trying something new? Don't you feel like breaking?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 And don't you think it's Showing up in the bottom